Uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. De stroom in Nederland wordt steeds grijzer in plaats van groener. Dat zeggen de Consumentenbond en vijf milieuorganisaties. Steeds meer elektriciteit wordt opgewekt in kolencentrales, omdat kolen goedkoop zijn. Van de vijf grote energiebedrijven scoort Eneco nog het best met een 6,2 als rapportcijfer. Het minst groen is Essent. Het bedrijf krijgt een 3. In Jemen is volgens Artsen zonder Grenzen vannacht een kliniek getroffen... bij een luchtaanval door de coalitie onder leiding van Saudi-Arabië. Of er slachtoffers zijn gevallen is niet bekend. Begin deze maand werd een kliniek van Artsen zonder Grenzen... in Afghanistan gebombardeerd door Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. Daarbij kwamen zeker 30 mensen om het leven. Het RIVM zegt dat ziekenhuizen alert moeten zijn op asielzoekers die de MRSA-bacterie bij zich dragen. Asielzoekers die naar een ziekenhuis komen moeten worden gescreend. Tot nu toe is de MRSA-bacterie bij twee vluchtelingen ontdekt... en zo'n 10% van de mensen die met deze patiënten in contact waren geweest bleek ook besmet. De bacterie is vooral gevaarlijk voor patiënten met een verminderde weerstand.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 Geneeskunde-studenten willen een vergoeding van circa 280 euro voor het lopen van kooschappen. Ze zeggen dat zij harder worden getroffen door het leenstelsel dan andere studenten. De kooschappen, dat zijn de stages voor geneeskunde-studenten, zijn al meer dan fulltime. En daardoor kan een geneeskunde-student daar niet ook nog bij werken, zeggen de studentenorganisaties. Het weer, droog, veel zon, later wat hoge bewolking en 14 tot 19 graden.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 Ben ben met nu ZFM luncht De inrichting is onbeschoond ouderwets De muren zijn dof, de gordijnen zijn flets. De dranken zijn goed, maar er is weinig keus De gevel is niet pretentieus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 Dus was dat. En de nummer heet, heet To the River. En uh, dit is Kensington. Dan. Eh? Uh, ja, dan met dit. Ja. Oké. Okay. En hierna komt uh, het bioscoopprogramma programma Dus hou het even goed in de gaten. Done with it. Nederlandse band Kensington, uh, weer uitgeroepen tot een van de Nederlands populairste bands, pas geleden. En uh, kom maar Utrecht, hè, die jongens. En uh, dit heette Done with it. De bioscoopagenda. Ja. Ja, er zijn drie films deze week. De eerste film die draait iedere avond om 7 uur en om half tien. Dat is Ja, ik wil. In Ja, ik wil ontmoeten we Roos, een rol van Elise Schaap. Een mooie, leuke, succesvolle vrouw van begin 30. Ja, ik wil is een hartwarmende, romantische komedie. Leeftijd is vanaf zes jaar en de regie is van Kees van Nieuwkerk. Dus iedere avond om 7 uur en half tien... Op woensdag, zaterdag en zondag om half twee, om half vier... Hotel Transylvania deel 2 in 3D. Dus met een brilletje op kijken. Dracula en zijn vrienden zijn weer terug... voor een monsterlijk grappig avontuur in Hotel Transylvania 2. De film is vanaf zes jaar. Dus iedere, deze woensdag, zaterdag en zondag om half twee en half vier. En dan morgenavond in het kader van Simon van Koloms filmclub... de Farewell Party... Een gidszwarte komedie over vriendschap en af afscheid nemen. Een film voor alle leeftijden. Een Israëlische film. De regie is van Sharon Maimon en Tal Granit. Hij begint om half acht morgenavond. Het zijn altijd aparte films, hè? Uh... Ja. Simon van Kolom. Zie je hem nog voor me? Een rilletje op, een beetje kalend. Maar een, een man die uh, erg veel verstand van films had. Dat in ieder geval. En volgens mij kwam hij uit Zandvoort, hè? Ja. Ja. Ja, dus, ja. En zijn zoon is ook natuurlijk later nog behoorlijk beroemd geworden als uh, drummer van Doe Maar. En uh, is daar ook op een gegeven moment uitgezet wegens allerlei problemen. Maar uh, nu weer gewoon op het rechte pad. Zoals dat heet. Dat was de Bioscoopagenda. Met de prachtige muziek uit uh, Gone With The Wind. Oftewel gejaagd door de wind Van het uh, City of Prague Symphony Orchestra. Meer van dat soort uh, mooie muziek wil horen trouwens. Voor de mensen die dat mooi vinden. Uh, dan moet je op Spotify even daarnaar zoeken. City of Prague Symphony Orchestra. En het uh, album heet 100 bekende filmthema's. En dat is erg mooi. Zeer mooi staan uh, op deze manier uitgevoerde uh, tunes van allerlei bekende films. Honderd verschillende thema's. Echt geweldig. Dus als je ervan mm -hmm. houdt, moet je het even opzoeken. Dat is prachtig. new day. Jeff Lynn van het Electric Light Orchestra, Dat is te horen ook. Maar goed, het is wel een lekker nummer. En uh, het zingt Brian Adams. En de nummer dat heet... Uh, ...Brand New Day. En het komt van het nieuwe album Get Up. Ja... Zo is dat. Waar hoor je dat nog? hè Goed, hier dus bij CFM Zandvoort op de 106.9, 104. .7. En dit is Adamo. Ja. Quand les roses. Mm. Quand les roses fleurissaient, sortaient les filles. On voyait. Dans tous les jardins, dansaient les jupons Puis les roses se fanaient, rentraient les filles Pour passer dans leurs doux écrins, le temps des flocons Charmant, c'était charmant. Fleurs étaient comme hiver, elle ne supporte plus l'ennui, c'est de moiselle, elle se grime le corps et le cœur et vont prendre. Ja, ja. Ik wil me toch weer terugdenken aan 1964 toen ik hem voor het eerst live zag. Eerste popconcert waar ik heen mocht. was van Salvatore Adamo in het toenmalige concertgebouw. Tegenwoordig Philharmonie. Eh, concertgebouw van, eh, van Haarlem. Ja, ja. Goed. En van 64 weer naar 2015. Hij is in première de nieuwe James Bond film Spectra.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 Smith. De nieuwe James Bond film is Intussen in Engeland in première gegaan. En uh, dat gebeurt uh, natuurlijk uh, volgens mij aanstaande donderdag in Nederland. Maar dat weet ik niet zeker. Dat is mijn manier wanneer in antwoord komt. Wat James Bond tunes betreft, door het Amerikaanse blad Rolling Stone, een gezaghebbend en uh, toonaangevend muziekblad uh, in de hele wereld, waar die mening van dat blad wordt overal toch wel uh, naar uitgekeken. die hebben overigens het volgende nummer uitgeroepen tot allerbeste Bond song ever. Het is nog een live uitvoering ook. Ah! Oh. Paul McCartney and Wings. But if this ever-changing world In which we live in Makes you give in and cry To live and let die met Paul McCartney. Door het uh, Amerikaanse blad Rolling Stone uitgeroepen tot beste bondsong ever. Van de 24 die er gemaakt zijn. Ja. Kan je kan het mooi mee doen. Live and Let Die. En nog een prachtige live uitvoering ook uit de tournee Wings Over The World. En eh. Uh, ja, ze spelen hem nog steeds als hij een concert doet. En het vuurwerk wat er dan bij hoort wordt steeds groter elke keer. Dat <laughs> knalt wat af hoor. Bijna net, net zoiets als dat huis in Zwolle gisteren. je <laughs> het gezien? Fantastisch. Nou dat is niet leuk voor die mensen, maar... Het nieuws bij Rem Zandvoort met Imka Trommel. Ik vond het toch wel een mooi gezicht. Heb je gezien op het nieuws gisteren? Nee. Dat huis in, in, in uh, Hattem of zo, ergens daar bij Besswolle in de buurt, daar is een huis in de fik gevlogen. En die mensen hadden allemaal zeer vuurwerk opgeslagen. En dat ging dus allemaal de lucht in. Nou, dat was het mooi gezicht, zeg. Jong, het lijkt wel nieuwjaar. Maar ja, voor die mensen is dat niet leuk natuurlijk, die in dat huis woonden. Maar ja, wie slaat er dan ook zoveel vuurwerk in zijn huis op? Doe je het toch niet? Magelijk. Nou, ga jij het nieuws lezen? Ja. Dan gaan we. Dit is het regionale nieuws van dinsdag 27 oktober 2015. Onverslaanbaar blijken de Zandvoortse deelnemers bij het Nederlands kampioenschap Garnalenpellen. Voor de zesde maal streden kandidaten op zaterdag 24 oktober om de snelste Garnalenpeller van Nederland te worden. De wedstrijd is in strandpaviljoen Talassa terwijl de vrienden van de Garnaal traditie getrouwd, getrouw, toezicht houdt en de jurering doet. Ze hadden 50 kilo ongepelde geleepotige schaaldiersjes aan laten rukken. En er waren twee categorieën, prof en recreatiepellers. De deelnemers kwamen uit alle windstreken, zelfs helemaal uit Stellendam, Wierde, Curaçao en Duitsland. Na enkele voorrondes werd de finale gehouden. In de categorie profpellers wint de Zandvoortse Marijke Steegman. En bij de amateurs is haar plaatsgenoot Linda Bol de snelste. Ze kregen een beker, een dinercheck en eeuwige roem.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 Normaliter wordt een klappoort door een ruiter met de hand bediend, zittend op het paard. Na passage sluit de ruiter de klappoort weer achter zich, een hele manoeuvre. Met deze nieuwe vinding gaat de poort elektrisch via een drukknop open... en na passage van de ruiter en paard op dezelfde wijze weer dicht. Op de poort zit een beveiliging opdat niemand bekneld kan raken. De schuifpoort staat op een steltop, stelkomplaat.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 Vannacht komt het af tot 9 graden en de wind is matig, zuid, windkracht 4. Morgenochtend begint de dag bewolkt en is de temperatuur ongeveer 12 graden. De komende dagen wordt het geleidelijk minder bewolkt en blijft de zon in voort. Overdag wordt het ongeveer 15 graden Celsius en s'nachts blijft de temperatuur rond de 9 graden. De wind draait uit het zuidoosten en is vrij krachtig, windkracht 5. In het weekend neemt de kans op nog meer zon toe. in the day has gone. Dat dat de liefde verdwenen is. Jawel. Ja, en dan wil ik natuurlijk toch even weten. Uh, uh, uh, waarom, hè? Prachtige muziek, natuurlijk. Earth, Wind en Fire. Echt helemaal te gek. Maar uh, dan willen we natuurlijk wel even <laughs> weten waarom. Waarom dit liedje? Waarom, waarom specifiek dit nummer? Nou, ik vind alle nummers van Earthwind Fire mooi. En ik wil ze ja? allemaal wel een keer aan de beurt laten komen hier. Oh, dus dus is dus een... ah. Oké, okay, dames en heren, u kunt er dus van op aan dat de komende dinsdagen, als deze MK het liedje van de site keek, dat er elke week wel een Earthwind Fire voorbij komt. Denk ik, nou ja, we zien het wel. Ik vind het ook niet <lacht> erg hoor. Ik bedoel, ik vind het uh, fantastische muziek. Ja, ze, maar, ze zijn gewoon uh, yeah. ja, de grondleggers van de hedendaagse muziek eigenlijk. Nou. Ja, als je. Als, moet je maar op YouTube kijken, er staat een uh, filmpje van David Foster. Ja. Dat is een van de songwriters, een van de groten, die honderden hits heeft geschreven. Mm -hmm. En die legt er ook uit op Barry White, die was dan. Of nee, uh, die, die, die, die meneer White van van Earth in the Fire, dat is ja. de grondlegger. Die heeft zoveel veranderd in de arrangementen en alles. Ja, de grondlegger van de, van de, van de funk- en disco-muziek bedoel ik. Ja, en daardoor is de rest ook. Ja, dat klopt wel. Ja. Dat klopt wel. Maar grondlegger, dat is de grondlegger, ja. grondlegger van de muziek. Hij noemt het ja, hij noemt hij echt ja, En Hij kan het weten. Ja, maar dat is wel natuurlijk hij van, brood mee. het is wel een specifieke soort muziek, natuurlijk. Het is niet van alle muziek. Nou, maar. Dat de uh, hij... heeft een heleboel hits geschreven. En niet alleen ja. Funk, maar die heeft ook popnummers. Uh... Ja, dat klopt wel. Maar het is, ja. het is, Earth in the Fire zit natuurlijk vooral. Zit toch een beetje in de... Ja, soul-funk-disco-hoek. Ja, Earth zo, in the Fire. He? Maar ja. uh, meneer White die heeft dus een heleboel geholpen... bij de andere songs. Ja. Bij de popsongs. Okay, mm -hmm. nou. Oké. Okay. Ja. Maar grondlegger, dat vind ik wel. Van... Ja, dat, dat, dat, dat heeft hij echt. Dat zegt hij zo op het filmpje. Dat ja. vind ik heel mooi. Ja, Ik, vind, ik heb ook wel eens meer artiesten gehoord die van zichzelf zeiden dat ze de grootste waren. Maar nee. dat, dat, dat is natuurlijk ook aan, ja, maar, maar, maar, aan smaak David zei het over hem, dus dat is wel anders. Ja. Ja, oké. Okay. Maar um, je, ja, dat is. Uh, oké. Okay. Maar goed, dat is, uh, dat is voor iedereen weer, weer anders. Mm -hmm. uh, dat zal. Let's al. Maar goed, dat <laughs> maakt niet uit. Het blijft fantastische muziek, laat dat. Ik heb overigens nog eens, nog eens een keer een concert gezien, een DVD. Ik weet niet of je die ook kent. Prachtige DVD van, uh, van een live concert dat uh, Earthwind Fire samengaf met Chicago. Nou, dat, dan, dan weet je helemaal niet meer wat er gebeurt hoor. <laughs> dat, ja, dat is wel ongelooflijk goed. Uh, een live concert uh, Chicago en, en Earthwind Fire. Prachtige muziek. Ze doen dan ook dingen samen. Dat is wel leuk. Ze doen ja. ieder een eigen ding even. En dan het finale van het concert is dat ze gewoon even samen tekeer gaan. Nou jongens. Echt, dan weet je niet wat er gebeurt. Dat is fantastisch. Heerlijk. Ja. Ja, heerlijk om dat te luisteren. We houden ervan. Ja. Ja, Goed. If you want something to play with, go and find yourself Baby, my time is too expensive And I'm not a little more, No, no, no If you are serious Look out, look out, look out Then don't play with my heart It makes me furious Ooh. Oh, but if you want me To love you Then I, baby, I will win Girl, you know that I will Tell it like it is Don't be ashamed Let your conscience be your guide, But I'm, Lord, I know Deep down inside of me I believe you love me Before I'll get your foolish pride like it I'm nothing to play with Girl, you better find yourself at all. But I no deep down inside of me I believe you love me But I'm not your little boy het was Aaron Neville. Tel het it lijkt, it is er ook diverse versies van. Prachtig liedje, overigens. Aaron Neville, nee, van de Neville Brothers, hè? Kent u nog wel? Hé, hey, Abba, leuk. Oh ja, yeah. zegt Abba hebben we ook Willen. nog. Abba, ja, ja. wil, mama mia. een oudje van uh, ABBA Dit is van de gelijknamige musical hè Behalve Tom Jones, waar we aan het begin van het programma al iets van draaiden van zijn nieuwe album, maar heeft ook Rod Stewart weer een nieuwe uitgebracht. Another Country heet het album. En dit is de titelsong. Every day I'm away. I've been thinking about you and I can't get you my mind. You're the girl of my dreams the mother of my children I'm as proud as any man can be tonight As the wind blows heavy down the mountainside And the darkness of night closes in As I lie in my bed I can hear your heart pounding Far away in another country Far away in another country And I dream of the day We'll be packing up and leaving this got the second corner of the world Are the boys getting taller? Is your tummy getting broader? Do we know if it's a boy or it's a girl? And I reach out to touch you And I'm below the night And I swear you won't lie you next to me But you're not awake With my poor heart aching far away in another country. country Far away in another country One of these bright sunny days I'll be coming down our road again My journey had an end God bless you until Dat, dat traditionele, hè? dat hoor je hier ook weer in terug. Een beetje dat kan je toch wel horen dat dat een schot is, die, uh, die Rod Stewart. Ja. Trouwens, ontzettend leuk. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Maar hij was uh, vrijdag een week geleden, dacht ik. Was hij in een uh, college tour. En ik vond, dat, ik vond dat erg leuk. Behalve dat het ene moment dat hij met die gek ging staan zingen. Die, die echt absoluut niet zingen kon. Juh, wat moet die man zijn oren zeer gedaan dat ik Niet te geloven. Maar het was voor de rest een hele leuke uitzending. Rod Stewart. Het album heet Another Country. En zo heette ook het liedje wat u net hoorde. Ja, zo zie je het. Time, uh, time flies when you're having fun, zeggen ze dan. En zo zijn we alweer gekomen aan het einde van deze uitzending van ZFM Lunch. Zandvoort Lunch, net wat je wil. Nog een oproep op Facebook. Vanavond is er in het Raadhuis een spraakbijeenkomst... over de op handen zijnde ambtelijke samenwerking met Haarlem. 2018 moet dat allemaal samengaan, als men z'n zin krijgt. En u kunt daar vanavond dus in het raadhuis op inspreken. U hoeft niet aan te melden, u kunt daar gewoon heen. Dus als u daar iets over te zeggen wil hebben over dat hele verhaal... die ambtelijke samenwerking tussen Zandvoort en Haarlem... waar niet iedereen gelukkig mee is, denk ik. Ja, maar het was nog een plan, hè? Het was nog niet zeker. Nou, het is... Kijk, het besluit is eigenlijk in meer al genomen, geloof ik, maar... Uh, je, kunt er nog, uh, je kunt er nog wat over zeggen. En of er nou geluisterd wordt, dat moet je, je natuurlijk altijd maar afvragen. In principe, uh, een week geleden ging het, of twee weken geleden, zelfs dus al, ging het bericht al rond uh, dat het al uh, rond was. Maar oké, okay. dat weet ik ook niet. Uh, in ieder geval, er zijn er vanavond in het Raadhuis. Een uh, bijeenkomst. En al die mensen die altijd zeggen voor een grote mond hebben, uh, de, die altijd uh, meningen hebben. Nou, ga er gewoon eens heen. Want meestal, eh, als je dat soort bijeenkomsten... dan zie je maar heel weinig mensen. En dat moet dan maar eens een keer anders... als u er een mening over heeft over die ambtelijke samenwerking. Gewoon vanavond in het Raadhuis van Zandvoort. Het is toch wel belangrijk. Goed, nou, MK, het was een weer. Ik vond het weer gezellig met ja, je. Uh, het was weer uh, feest vandaag. Hè? Ja. Morgen ben ik er weer samen met Angela. Donderdag ook trouwens. En uh, vrijdag doet Charlotte het weer samen met Toet. Ja. zeggen we, fijne dinsdag nog. En uh, maak er nog een leuke dag van. Het is mooi weer buiten. Geniet nog even lekker van het zonnetje. En van de prachtige herfstkleuren. En uh, wat mij betreft, tot morgen. Dag.